TÜR is met het NOS-journaal. De medaille van de Russische Nobelprijswinnaar en Poetin-opposant Dimitri Muratov... heeft op een veiling in New York ruim 103 miljoen dollar opgebracht. Muratov, oprichter en tot voor kort hoofdredacteur van een kritische Russische krant... ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2021. De opbrengst van de veiling gaat naar UNICEF... dat kinderen helpt die ontheemd zijn door de oorlog in Oekraïne. Het is onduidelijk wie de medaille heeft gekocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de EU-ambassadeur op het matje geroepen. Rusland is boos dat bepaalde goederen voor de Russische exclave Kaliningrad geblokkeerd worden, zoals alcohol en beton. Rusland voorziet Kaliningrad van goederen door een spoorwegverbinding die via Litouwen loopt. Een deel van die goederen wordt sinds zaterdag tegengehouden. Volgens Litouwen is dat het gevolg van de geldende EU-sancties. Later dit jaar komen ook kolen en olie op de EU-sanctielijst. Rusland is boos en spreekt van een openlijk vijandige daad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bevestigd dat prinses Amalia haar jachtakte heeft gehaald. Dit na aanleiding van de bericht van Show News. De RVD wil verder geen details geven. Amalia zei vorig jaar in een boek over haar dat ze al van plan was de jachtakte te gaan behalen op aandringen van haar vader. Volgens Amalia is de akte niet meteen bedoeld om te gaan jagen... maar vooral ter voorbereiding op het toekomstige beheer van kroon het Lo. Al jaren is er discussie over het natuurgebied. Een deel wordt jaarlijks drie maanden gesloten vermoedelijk voor de jacht. Nederlandse kolencentrales mogen weer op vol vermogen gaan draaien. Dat bespaart namelijk gas dat nodig is voor het bijvullen van de gasvoorraden. Dat zei minister Jetten eh, tijdens een persconferentie. Volgens hem zit Nederland in de eerste fase van een gascrisis. Hij deed een dringend beroep op burgers en bedrijven om zoveel mogelijk energie te besparen. Het weer, het is helder. Landinwaarts kunnen nog wat misbanken ontstaan. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Overdag is het droog en zonnig. 20 graden op de wadden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 It's not my sense of emptiness, you fill with your desire.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 Oh, Halleluja, dat voetballijk goed. Ja, dit heb ik dus al die jaren gemist. Tot grote ogen, de hemel past te Ook al ben ik overtuigd dat deze is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer. Zeker, dat is niet per se per toeval ontstaan. Ik vind elke dag een keer of drie. Om heel de knieën dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelen gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik verdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij je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 Een beetje liefde, een beetje liefde, maar van benzine, een, kerosine. een beetje kerosine, en dan jij je langs een tunnel Een beetje liefde, een beetje liefde, heb je daar heel misschien wat liggen voor? Meneer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 Waar. Van de zon schijnt. Dus pak je radio. Pak radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. hete zonder. Zomer. I think I'm gonna... En zomer Love. Baby to the dance floor by the hand What you We Touch is never enough to turn you up to get down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's a da, da, da, uh, a da, da, da, uh, uh, down, down, down. down.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 Down down. down, down, down, down. Show me, baby. Show me, Harley. I'll give what you want. And it's difficult. Keep this abandoned. Show me what you want.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 Zelf aan de wereld, dat niemand sterker is. Ook al zien ze de ziekte, nou dat is hun gemis. Je bent verder dan ooit, ook al is er iets kapot.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 burn Ze legt haar koele handen op een voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijven even bij me staan.